Goedemiddag. Het is goed om jullie uh, allemaal weer te zien. We zijn alweer in de derde week van onze serie Waar is God als het leven pijn doet? Waar is God als je ernstig ziek bent? Waar is God als je zwaar depressief bent? Waar is God als je je baan verliest? Waar is God als het leven pijn doet? Ik ben het afgelopen jaar heel veel met, met deze vraag bezig geweest. En dat komt omdat ongeveer een jaar geleden een van mijn beste vrienden iets verschrikkelijks meemaakte. Zijn vrouw vond hem op een dag boven op zijn slaapkamer in coma. Hij werd met loeiende sirenen naar het ziekenhuis gebracht. En daar bleek hij een grote kiste de grootte van een tennisbal in zijn hersenen te hebben. Meteen werd hij geopereerd. Maar na alle revalidatie bleek hij bijna helemaal blind te zijn. En zijn korte termijn geheugen is bijna helemaal weg. Die vriend van mij vroeger alles wat hij aanraakte veranderde in goud. Hij had een bloeiend internetbedrijf. Hij kon fantastisch muziek spelen. Hij was een fantastische spreker... Een aantal jaar geleden was hij de hoofdspreker op de EO Jongerendag. Nou, dat is ongeveer het hoogste wat je kunt bereiken als spreker. Jong gezin, drie kleine kinderen. En nu kan hij bijna helemaal niks meer. Hij kan zelfs niet alleen thuis zijn. Dus elke maandag ben ik nu bij hem. Om gewoon bij hem te zijn. En... We hebben een tandem gekocht, dus dan rijden we door het Amsterdamse bos. Hij natuurlijk achter, want hij ziet vrijwel helemaal niks. Maar Jurnel is op dit moment zwaar depressief. Waar is God? Dat is zijn vraag. Waarom laat God dit toe? Waar is God? Dit is misschien ook de vraag waar jij mee worstelt. En het afgelopen jaar ben ik hier dus heel veel mee bezig geweest. Daar heb ik ook heel veel de Bijbel hierover gelezen, want ik geloof dat God antwoord geeft door de Bijbel en ik kwam erachter, kwam erachter en dat wist ik eigenlijk al, oh, maar dat, daar weet ik opnieuw bij bepaald dat deze vraag niet nieuw is. Dat ook heel veel mensen in de Bijbel met deze vraag worstelen. En de afgelopen weken hebben we dus al naar een aantal mensen daarvan gekeken. Naar Job. He, die ontzettend worstelde met deze vraag. Afgelopen week Pieter. Het leven van David. Als hij zijn zijn zoontje verliest. En vandaag gaan we kijken naar Elia. Elia is een profeet van God. En Elia is een profeet van God in Israël. In een tijd dat Israël een verschrikkelijke koning heeft. Koning Agrab. <tie> en zijn vrouw, koningin Izebal, is zo mogelijk nog slechter. Um, in plaats van de levende God te, te aanbidden kiezen er ze ervoor om God terug toe te keren en andere goden, afgoden van omringende volkeren te aanbidden. En hun favoriete God is de God Baal. Nou jongens, ik kan je vertellen dat is echt een verschrikkelijke God. Een verschrikkelijke afgod. Hij wordt ook wel de vruchtbaarheidsgod uh, genoemd. Dus... Baal moet voor een goede oogst zorgen, moet voor veel nageslacht zorgen. Met andere woorden, moet voor een goede economie zorgen. Maar daarvoor eist Baal verschrikkelijke offers. Eist die verschrikkelijke dingen. Baal, in de naam van Baal werd tempelprostitutie gedaan. Vrouwen en zelfs jonge meisjes werden gedwongen, gedwongen te werken als prostituee in die tempel. En nog erger... Baal eiste kindoffers. Dus ouders brachten hun babytje naar de tempel van Baal. En die werden geofferd om maar te krijgen wat ze wouden van die verschrikkelijke God Baal. Nou, dit is dus koning Agab, koningin Izebel die promoten dus constant Baal aanbidding. Die vermoorden alle priesters van de levende God. Ze bouwen overal Baal tempels. En dan komt Elia bij Agap. En Elia zegt, als straf, straf voor wat je allemaal gedaan hebt, want bijna heel Israël aanbidt de baal, zal het jarenlang niet regenen. Nou, we hebben van de zomer een klein beetje meegemaakt wat het betekent als het even niet regent. Maar in het Midden-Oosten, als het drieënhalf jaar niet regent, dat is een grote ramp. Want het hele land veranderde in een woestijn, alle dieren gingen dood en het was een grote hongersnood. Dus iedereen was compleet wanhopig. En dan, na 3,5 jaar, roept Elia het hele volk Israël bijeen bij de berg Karmel. En dat niet alleen, hij roept ook alle profeten van Baal, 450 in, in totaal, die roept hij op tot een grote challenge, een ultieme challenge. Dit is wat hij hun vraagt. Hij zegt, eerst gaan jullie, jouw God, Baal, vragen om vuur uit de hemel. Ze hebben een groot altaar ge gemaakt met allemaal hout erop. En eerst gaan zij hun God vragen om vuur uit de hemel. En daarna gaat Elia dat bij zijn God doen, de levende God. En heel Israël die is aanwezig en die zal dan zien wie de ware God is. En dat is dan eens en voor altijd duidelijk. Oké, okay, nou, zo gezegd, zo geschieden. En eerst dus de profeten van Baal. Nou, die schreeuwen van ochtends vroeg tot avonds laat hun stem helemaal schoor. Ze, ze dansen zichzelf in trance, ze snijden zichzelf met messen allemaal, maar om die afgod Baal te bewegen tot vuur uit de hemel. Nou, je raadt het al, er gebeurt helemaal niks. En je moet het maar eens lezen in 1 Koningen 18... Elia, die lacht zich helemaal dubbel. Die begint zelfs te zeggen, nou hij slaapt waarschijnlijk. Of misschien zit hij wel op de wc, die baal van jullie. Ik zou nog maar even harde schreeuwen als ik jullie was. Nou, er gebeurt dus helemaal niks. En dan zegt Elia, oké, okay, nu ben ik. En hij maakt die challenge nog even wat, wat meer uitdagend. Hij laat tientallen liters water over dat offer heen gooien. Hij laat een greppel... Graven rondom dat offer. En dat staat dus op een gegeven moment ook helemaal vol met water. En dan bidt hij dit. 1 Koningin 18, vers 37. Hij zegt: Geef mij antwoord, heer. Geef antwoord. Dan zal dit volk begrijpen dat u de ware God bent. En dat ze weer naar u moeten luisteren. Nou, en dan gebeurt er dit. Vers 38. Toen stuurde de Heer vuur uit de hemel. En door dat vuur verbrandde het vlees van de stier en ook het hout en de stenen zelfs verbranden. Zelfs het as verdween en ook het water in de gul. Nou, toen de Israëlieten dat zagen knielden ze op de grond. En ze riepen, de Heer is de ware God. De Heer is de ware God. En meteen daarna, lezen we dan, begint het kei en keihard te regenen. Na 3,5 jaar. Nou, wat een overwinning. Wat een letterlijke en figuurlijke bergtop ervaring. Mountaintop experience. Ik bedoel, hoeveel geloof moet je hebben om vuur uit de hemel te bidden? Elia, meer dan wie dan ook in de Bijbel, die ziet de wonderen van God. Meer dan wie dan ook heeft hij geloof, neemt hij het op, niet alleen tegen die 450 profeten, maar eigenlijk tegen heel Israël. Want iedereen aanbidt Baal. Dus je denkt, nou, als je, als je dit meemaakt, dan kun je in vervolg alles en iedereen aan, toch? Dan heb je zoveel geloof, dan heb je zoveel van God gezien. Maar dan lezen we dit in, in 1 Koningen 19. Vers 1. Agab, dus die koning, vertelde aan zijn vrouw Izebel wat Elia allemaal gedaan had. Hij vertelde haar ook dat Elia alle profeten van Baal had laten doden. Toen stuurde Izebel een boodschapper naar Elia toe. De boodschapper moest namens haar zeggen, morgen om deze tijd zult u net zo dood zijn als al die profeten. Als dat niet zo is, mogen de goden mij koning Izebel straffen. Nou, toen Elia dat hoorde, werd hij bang. Hij vluchtte weg om zijn leven te redden. In Berseba, helemaal in het zuiden van Juda, liet hij zijn knecht achter. En zelf ging hij de woestijn in. Nadat Elia een hele dag gelopen had, ging hij onder een struik zitten. En daar vroeg hij God of hij mocht sterven. Hij zei, Heer, het is genoeg geweest. Laat mij maar doodgaan. Ik ben het niet waard om nog langer te leven. Moet je, je voorstellen, Elie heeft het net nog tegen een heel land opgenomen. Hij had de moed en de kracht en het geloof. En hij hoort dat Isabel op hem uit is om hem te doden. En het lijkt of in één keer al zijn geloof en al zijn kracht en al zijn moed in één keer... Uit een wegvloeit En hij wordt doodsbang. En hij gaat de woestijn in. En hij gaat onder een boom zitten. En het enige wat hij wil. Is dood. Dit is, is letterlijk wat hij God vraagt. God ik wil dood. Want ik kan en wil niet langer leven. Vrienden wat Elia hier meemaakt. Is niets minder en niets meer dan een zware depressie. Als je... Zijn er psychologen of psychiaters in de zaal? Alles wat je leest over Elia hier, dat duidt op een zware depressie. Het is compleet duister om hem heen. Alle hoop is verdwenen en hij zit in een diep, donker dal. Ze hebben een onderzoek gedaan naar Amsterdam Nieuw-West, waar Oase zich in bevindt en de meeste van jullie wonen. En dat blijkt dat dat bijna 40% worstelt met depressieve gedachten, meer of minder. En dat zelfs één op de tien kampt met zware depressie. 1 op de 10, moet je je voorstellen. En de kans is groot dat een aantal van jullie ooit geworsteld hebben met depressie. Of misschien nu zelfs wel. Worstelen met depressie. En wat het vaak nog zwaarder en nog erger maakt is dat er in de kerk een beetje een taboe op lijkt te rusten. Een stigma. Alsof dat christenen niet overkomt, dat je depressief bent of wordt. Maar dat is niet waar. Christenen worden ook depressief. Sterker nog, als je de kerkgeschiedenis bekijkt en naar grote mannen en vrouwen van God kijkt, dan gaan heel veel van hen regelmatig door zware perioden van depressie. Maarten Luther, Charles Spurgeon, moeder Teresa, hadden allemaal regelmatig last van depressie. En hier Elia. Laten we eens kijken in de rest van dit verhaal hoe God Elia helpt om uit dat donkere, diepe dal van depressie te klimmen. En wat we daarvan kunnen leren voor ons eigen leven. Nou, de eerste les is... Het klinkt misschien raar dat God voor ons lichaam wil zorgen. Dit lezen we in 1 Koningen 19 vers 5. Elia ging liggen en viel onder de struik in slaap. Maar toen kwam er een engel. En die raakte Elia aan en zei, sta op en eet. En toen Elia opkeek, zag hij naast zich een vers brood... En een kruik met water. Hij at van het brood en dronk van het water. Daarna ging hij weer liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug. Hij raakte hem opnieuw aan. En hij zei, sta op en eet wat. Anders heb je niet genoeg kracht om verder te lopen. Toen stond Elia op. Hij at en hij dronk. En dat gaf hem genoeg kracht om in veertig dagen en in veertig nachten naar de berg Horeb te lopen. De berg van God. Het was dus dezelfde berg waar ook Mozes de, de stenen tafel had gekregen met de tien geboden erop. Het is dus de berg van God. En daar ging hij in een grot liggen slapen. Vrienden, als, als christenen kunnen we soms heel overgeestelijk doen. We doen alsof het lichaam niet echt belangrijk is. Alsof het geestelijke echt belangrijk is en eigenlijk het enige wat belangrijk is, is dat je maar genoeg geloof hebt in God en genoeg bidt en dat dan al je problemen opgelost zullen worden. En dat is heel belangrijk, maar dat is maar deel van de oplossing. God heeft ons niet alleen als ziel gemaakt of als geest, hè, ergens ronddwalend door het universum, nee, hij heeft ons lichaam, ziel en geest gemaakt. Geest en ziel, maar ook lichaam. En die drie zijn ontzettend nauw met elkaar verbonden. En als jij goed voor je lichaam zorgt... dan heeft dat invloed op je emoties, op je geest. En andersom. Ik vind het zo mooi wat God hier doet. God begint dus niet meteen tegen Elia te preken... Maar wat doet hij? Hij zorgt eerst voor zijn lichaam. Hij laat hem eerst heel veel bijslapen en geeft hem dan uitgebreid te eten. En vervolgens geeft hij hem de opdracht om te gaan wandelen. Beweging. Goed eten, goed slapen en goed bewegen. Als je in een dal zit, als je met depressieve gevoelens worstelt, dan kan dat al ontzettend helpen. En Cornelius arts zal dat waarschijnlijk beamen. He, dat kan vaak al ervoor zorgen dat je licht aan het eind van de tunnel zit. En ik vind het zo mooi dat God dus zo ontzettend praktisch is. Hij geeft Elia te slapen, geeft hem goed te eten, hij geeft hem goede beweging. Maar soms betekent goed voor ons lichaam zorgen dus ook dat we medicijnen nodig hebben. En Soms is er dus in ons lichaam, in ons hersenen een stofje wat we missen, waar we medicijnen voor nodig hebben. En ook dat, dat is vaak een taboe onder christenen. Maar waarom mogen we wel medicijnen voor ons hoge bloeddruk nemen en niet voor onze depressie? Dat is onzin. En soms hebben we zulke traumatische ervaringen meegemaakt in ons leven, in ons verleden, dat we daar ook professionele hulp voor nodig hebben. Opnieuw, dat is niets waar we ons voor hoeven te schamen. Vrienden, alle genezing komt van God. En soms kiest God ervoor dat door een wonder te doen. Maar net zo vaak, of misschien nog wel vaker, door doktoren, door medicijnen. Door psychologen, psychiaters. God wil dat we goed voor ons lichaam zorgen. Nou, het tweede wat God doet om Elia uit zijn depressie te tillen, is door zichzelf aan hem te laten zien, tot hem te spreken, hem te ontmoeten. Vers 11 lezen we dit. De Heer zei tegen Elia, kom naar buiten. Ga op de berg staan om mij te ontmoeten. God zorgt goed voor zijn lichaam, maar hij zorgt ook heel goed voor zijn ziel, voor zijn geest. En dat doet hij. Door zichzelf aan Elia te laten zien. Door tot hem te spreken. Hij zegt, kom naar buiten Elia. Kom uit je grot van duisternis en depressie. Ik wil jou ontmoeten. En ik vind het zo mooi hoe dat hier staat. Dan lezen we verder. Toen kwam de Heer voorbij. Het begon met een zware storm. Het waardede zo hard dat de berg begon te schudden. En de rotsen openscheurden. Maar de Heer was niet in de storm. Na de storm kwam er een aardbeving. Maar daarin was de Heer ook niet. En na de, na de aardbeving kwam er een vuur. Maar de Heer was ook niet in het vuur. Vrienden, vaak denken we dat God ons, of God zichzelf alleen aan ons openbaart: door grote wonderen, en macht, en majesteit, en donder en bliksem. Maar wat, wat, wat lezen we hier? God is niet in de storm, God is niet in de aardbeving, Hij is niet in het vuur, maar Hij is in de zachte fluister van een bries. God fluistert in de stilte. Want daar staat, na het vuur klonk er alleen een gefluister van een zachte bries. En toen, toen dat klonk, toen deed Elia zijn mantel voor zijn gezicht. Want niemand kon God zien en leven. Dus hij deed meteen zijn mantel voor zijn gezicht. Hij liep naar buiten. En hij ging voor de opening van de God staan. God openbaart zich niet in een aardbeving. Niet in een storm. Niet in een vuur. Niet met macht en majesteit en bliksem. Maar in de fluister van een zachte bries. In stilte. Is dat niet mooi? Ik denk eerlijk gezegd dat God ook heel vaak zo tot ons spreekt. Tot ons fluistert. In de stilte. Wie heeft ooit de, de film The Horse Whisperer gezien? Het is tientallen jaren geleden. Toen was ik nog jong. Kan ik handen zien wie, wie die film heeft gezien? Nee, nou, dat is heel, heel weinig. Robert Redford, heb je misschien wel eens van gehoord. Het is de... De hoofdrol daarin. Die film gaat over een zogenaamde paardenfluisteraar. Heb je wel eens van gehoord? Wat doet een paardenfluisteraar? Nou, die fluistert letterlijk bij paarden in het oor, vooral bij getraumatiseerde en onrustige paarden. En die brengt ze dus helemaal tot rust. Die brengt paarden weer tot rust, die brengt innerlijke genezing. Die laat Paarden weer zijn zoals ze bedoeld zijn. Nou, God is ook een fluisteraar. God is geen paardenfluisteraar, maar hij is een mensenfluisteraar. God fluistert ook tot ons. Om ons tot rust te brengen. Om ons innerlijke genezing te geven. Om ons uit dat donkere dal van depressie te trekken. Maar weet je, die fluisterstem hoor je dus alleen als je ook stilte hebt. Als je ook tijd neemt om stil te zijn. En ik weet, dat is ontzettend moeilijk vandaag de dag. Vooral als je in de stad woont. constant zijn we omringd door geluiden van de stad. En als we niet omringd zijn door geluiden van de stad, dan omringen we onszelf wel met onze geluiden van tv, van onze smartphone, van YouTube, van Spotify... Noem maar op. We hebben constant geluid om ons heen. En waarom is dat? Ik denk dat heel veel van ons dat doen omdat we eigenlijk bang zijn voor de stilte. Omdat we bang zijn wat voor gedachten en wat voor dingen er dan allemaal bij ons naar boven zullen komen. He, die we eigenlijk heel ver en veilig weggeduwd hebben. Maar God spreekt in de stilte. Wanneer was de laatste keer dat jij vijf minuten of meer genomen hebt om gewoon even stil te zijn? Om naar die fluisterstem van God te luisteren. Dus niet alleen tegen God te praten, maar ook de tijd te nemen om naar God te luisteren. En te horen wat Hij tot jou zegt in de fluister van een zachte bries, net zoals bij Elia. Nou, misschien denk je wel, ja Martijn, dat klinkt allemaal mooi, Gods fluisterstem verstaan. Maar ik heb Gods stem nog nooit gehoord. En ik denk inderdaad dat de meesten van ons Gods stem nooit zullen horen zoals jij nu mijn stem hoort. Maar God spreekt op zoveel verschillende manieren tot ons. En ik heb in deze preek heb ik geen tijd om daar allemaal op in te gaan... Ik kan je beloven, in het volgende jaar, 2019, gaan we een hele serie doen over hoe we Gods stem kunnen verstaan. We gaan zelfs een cursus weer aanbieden, luisterend bidden. Maar ik kan je één ding wel zeggen. De manier waarop we Gods fluisterstem vandaag de dag kunnen horen, is door de Bijbel. Is door dit boek. God fluistert door dit boek. En weet je, dit boek is niets meer en niets minder dan zijn liefdesbrief aan ons. Door dit boek fluistert God ons toe. Jij bent mijn geliefde dochter. Jij bent mijn geliefde zoon. Wilfred, ik word blij van jou. Niets kan jou scheiden van mijn liefde. Je bent veilig in mijn hand. Dat is hoe God tot ons spreekt. Dus ik wil je opnieuw uitdagen, en het wordt keer op keer gedaan hier al, lees dit boek. En neem niet alleen de tijd om te lezen, maar neem ook tijd om erover na te denken, hoe de Bijbel dat noemt, erover na te denken en te bidden en te mediteren. Niet om je gedachten leeg te maken, maar om juist te vullen met de waarheid van Gods woord. En af te laten dalen van je hoofd, hè, ons denken, naar je hart. Dan horen we Gods fluisterstem. Blijf God zo zoeken. Ook als je down bent. En misschien is het dan wel extra moeilijk. Maar blijf het doen. Hij is er altijd. Ook als we niks voelen. en Het idee hebben dat we niks horen. Nou, de derde manier waarop God ons uit dat dal wil trekken. Is door onze eenzaamheid te doorbreken. God zorgt niet alleen goed voor Elia's lichaam en geest. Hij geeft hem ook weer opnieuw mensen om hem heen die hem bemoedigen en liefhebben en troosten. Want dat was misschien wel de grootste reden waarop Elia zich zo depressief voelt. Dat hij het idee heeft dat hij er helemaal alleen voor staat. Dat hij helemaal alleen is. Luister maar wat hij in... Vers 14 zegt, Elia antwoordde, Heer, machtige God, ik heb met al mijn kracht voor u gevochten, maar de Israëlieten blijven ontrouw aan u. Ze hebben uw altaar verwoest en uw profeten gedood, en ik ben de enige nog overgeblevene. En nu willen ze ook mij doden. Met andere woorden, God, ik ben helemaal alleen. En dan zegt God in vers 15, ga hier weg. Ga naar de woestijn bij de stad Damascus. Ga dan naar Hazael, om hem te vertellen dat hij koning van Aram zal worden. En als teken daarvan moet je olie over zijn hoofd gieten. Dat moet je ook doen bij Jehu, de zoon van Nimsi. En bij Elisa, de zoon van Safat, die uit de stad Abel ...Mechola komt. Want Jehu zal koning worden van Israël. En Elisa... ...zal jou opvolgen... ...als profeet. Elia moet dus niet alleen twee koningen... ...zalven met olie en ze bevestigen... ...maar ook een nieuwe... ...profeet Elisa. Nou... ...en dit is essentieel. Doordat God Elisa en Elia geeft... ...is hij niet langer alleen. Hij krijgt een collega... Hij krijgt een vriend, hij krijgt een mattie voor het leven. Eindelijk kunnen ze samen grote dingen voor God doen. Is hij niet langer alleen. Als je de rest van die hoofdstukken, vanaf hoofdstuk 20, tot in de rest van Eén koningen leest, dan zie je dat Elia weer helemaal de oude is, samen met Elisa. En ze doen fantastische dingen voor God. Elias is misschien wel groter dan daarvoor. Waarom? Omdat hij het nu samen met Elisa kan doen. Samen kunnen ze elkaar constant bemoedigen en troosten en uitdagen en voor elkaar bidden. En weet je, ik denk dat hun vriendschap zo hecht is, dat het moment dat God Elia van Elisa wegneemt op een gegeven moment, Elisa zijn kleren scheurt als teken van diepe rouw. Zo diep gaat die vriendschap. En ik geloof dat God ook zo ons uit ons donkerdal wil helpen. Door ons een Elisa te geven. Door ons mensen om ons heen te geven die ons bemoedigen. Die ons troosten als we dat nodig hebben. Die ons uitdagen als we dat nodig hebben. Die om ons heen staan. Jezus is alles wat we nodig hebben, maar soms, vrienden, hebben we ook een Jezus nodig met huid en haar. Die ons een knuffel geeft, letterlijk. Die ons in de ogen kijkt en die zegt, het komt goed. En de Bijbel, die zegt dat wij zo als Jezus voor elkaar mogen zijn. Als broers en zussen in Christus. Als familie van God. God zegt niet voor niks, het is niet goed dat de mens alleen is. Weet je, want dat is misschien nog wel het, het, het meest dramatische van depressie. Dat je jezelf gaat isoleren. Dat je je van anderen gaat afzonderen. Terwijl je juist dan die mensen om je heen hebt. Nodig hebt. En ik hoop dat wij als Oase zo'n gemeenschap kunnen zijn. Van vrienden, van broers en zussen. Die naar elkaar omzien. Die Elisa voor elkaar zijn. Die elkaar troosten, die elkaar bemoedigen, die elkaar uitdagen. En weet je, dat heb ik in mijn leven ook keer een keer ervaren. Ik wil even vertellen hoe dat bij mij ging. Twintig jaar geleden. Um, ik ik, ik studeerde nog recht in Leiden. En ik, ik had een vriendinnetje, dat was niet Linda, dat was iemand anders. En die verkeering ging uit. Nou, ik, ik was... Ik was, mijn hart was gebroken. En omdat mijn vrienden haar vrienden waren en haar vrienden mijn vrienden, was het zelfs te pijnlijk om nog met die vrienden om te gaan. Want ik, elke keer werd ik weer aan haar herinnerd. Dus ik begon mezelf helemaal te isoleren. Nou, in die tijd was mijn relatie met mijn ouders ook heel slecht, dus die zag ik ook bijna niet. En ik woonde in een studentenhuis en die vond het allemaal belachelijk dat ik zo vurig van God was. Dus die... En negeerde mij ook. Nou, ik voelde me zo ontzettend eenzaam. Ik voelde me net als Elia, moederziel alleen. En depressief. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment het heb uitgeroepen naar God. Heer, geef me alsjeblieft vrienden die ook van u houden. Nou, ik kan je vertellen, God heeft dat gebed op zo'n ongelooflijk krachtige manier verhoord. Een jaar daarna ging ik bij de shelter werken, Christian Youth Hostel, in de, in de Rosse Buurt. En daar werd ik omringd door broers en zussen die ook mijn vrienden werden. En daar leerde ik Ferdinand kennen, die daar nu het geluid doet. En Ferdinand werd mijn Elisa. Ferdinand en ik konden elkaar keer op keer bemoedigen en troosten... En opbouw. Hoe lang is dat nu geleden? 16 jaar, denk ik. En sindsdien zijn wij, kan ik wel zeggen, beste vrienden. En ik, eerlijk gezegd, ik ben naar Elia gekomen, of naar Oase gekomen vanwege Ferdinand. Maar het, het hielp wel. En weet je, als ik nu terugkijk op die 20 jaar, heeft God mij zoveel mensen gegeven, ook jullie, die mij helpen als ik het moeilijk heb die voor mij bidden, die mij bemoedigen, die mij troosten, die mij uitdagen. En ik hoop dat ik zo'n Elisa voor jullie mag zijn. En als jij down bent, als jij depressief bent omdat je je zo ongelooflijk eenzaam voelt, en ik weet dat er in Nieuw-West heel veel eenzame mensen zijn, en ook hier in Oase, dan wil ik jou uitdagen om God te vragen, Heer, geef me alsjeblieft vrienden die ook van u houden die ook als Elisa voor mij kunnen zijn. Ik wil Clementine vragen om naar voren te komen. Ik heb Clementine gevraagd om een stukje van haar verhaal te vertellen... hoe zij met haar depressie is omgegaan. En het is voor haar de eerste keer dat ze in het openbaar hierover spreekt... dus het is heel spannend. Geef haar een groot applaus. Clementine, vertel... Wat, wat is er de afgelopen jaren in jouw leven gebeurd? Uh, Hoe nou, ben je in een depressie terechtgekomen? Uh, ik ben in een depressie gekomen omdat ik een leven heb van onrust vanuit mijn jeugd al. Uh, allemaal dingen gebeurd en ik ben op een gegeven moment getrouwd en uh, met een man die heel verleden met zich mee droeg. En dat heeft heel veel invloed gehad op ons gezin en op, op mijn huwelijk, zeg maar. En op een gegeven moment ging mijn zoon heel erg stuiteren. Die ging uh, in de pure tijd uh, softdrugs gebruiken. En uh, ja, dat was gewoon heel zwaar allemaal voor mij. En mijn dochter ging ook wat minder. En toen ben ik echt omgevallen. Van het een of ander moment lag ik op bed. En toen zei ik: Heer, ik wil niet meer. Neem me maar op. Het was een jaar. Ja, zoiets dergelijks. Alleen het was dan niet een, een bergpunt. Hoe noem je het? Een topervaring. Maar meer een sp neerwaartse spiraal in mijn leven. Ja, Dat ik uiteindelijk gewoon omviel. Uh, nou, het was verschrikkelijk. Ik zat in een enorm dal en ik isoleerde me inderdaad, wat jij net ook zei. En ik, uh, ik was God kwijt. Van een of ander moment was ik God echt kwijt. En ik dacht echt dat God mij afgewezen had. Ik, dacht, ik zag allemaal negatieve dingen in mijn leven naar boven komen. Die, tenminste, allemaal dingen kwamen naar boven van ik dacht, heb ik fout gedaan? En ik dacht, God wil mij niet meer. En dat, dat was echt verschrikkelijk. Ik dacht echt van, ik ben verloren, het is voorbij en... Uh, en ik ging me ook isoleren van mensen en ik kreeg ook allemaal rare angsten en uh, dood was heel dichtbij. Ik dacht ook van ik, uh, ik ga dood, dacht ik op bepaalde momenten. En ik heb ook zelf op een gegeven moment uitgezocht van hoe kan ik zelf uh, op een uh, zachte manier eind te maken als ik het echt niet meer trek. Want ik zag gewoon dat het echt steeds slechter met me ging. Dus dat was echt, dat uh, was gewoon diepe duisternis. En ik heb ook een psalm in die tijd uh, gelezen, die had ik nog nooit eerder gelezen, psalm 88. En dat is echt een, uh, ja, een psalm die gaat over iemand die ook in de depressie zit. Het is echt de meest duistere psalm in de Bijbel. En uh, nou, dat... je Nee, helemaal niet. Ik, ja, ik herkende mezelf er wel in, maar niet in die zin dat het me, dat me bemoedigde. Maar meer van: zie je, God wil mij niet meer. Dus het was echt nog een bevestiging van: het is voorbij. Ja, dus dat was. Uh... dat dus het heeft anderhalf jaar geduurd. Anderhalf jaar? Ja, ja. ja. Maar mijn uh, familie was heel bezorgd, en mijn zussen vooral. Die hebben me eigenlijk meer gedwongen om hulp te gaan zoeken. Ik had zelf al hulp gezocht, ook christelijke hulpverlening, maar dat hielp allemaal niet meer. Voor mijn gevoel. Ik dacht gewoon, ik kom hier niet meer uit. En ik dacht ook, uh, medicijn heeft ook geen zin meer, dacht ik. Daar geloofde ik ook niet meer in. Maar ze hebben me dus meer gedwongen, van, ze dachten, je moet gewoon iets gaan doen. En uh, nou ja, die hebben mij dus uiteindelijk wel geholpen. En ik ben ook uh, antidepressiva gaan slikken en dat... Heeft mij uiteindelijk uitgetrokken. Maar wat mij op de, op de achtergrond werd er ook gebeden, ik kwam vroeg in de gemeente in Diemen. En die mensen hebben al die tijd gebeden voor mij. En dat heeft mij er zeker doorheen gedragen. Ja, want op een gegeven moment kwam er een keerpunt in mijn leven, in, in, uh, in mijn depressie. Dat ik tegen de heer zei: oké, okay, als u mij dan niet meer wil, ik hou me aan u vast. En vanaf dat moment ging het langzaam maar zeker berg op aard. Dus het gebed is absoluut uh, heel. Uh, Heel belangrijk geweest op de achtergrond. Ja. Maar ook de hulpverlening. jij ja. bad? Toen was je nog heel depressief? Ja. En toen? Ja, toen, toen ging ik langzaam en zeker. Ik, ik zat al in die hulpverlening en ik deed uh, runningtherapie doen. En Bewegen dus. Oefeningen ja. en uh, mindfulness, waar ik totaal dacht uh, helemaal sceptisch over was. Maar het is hartstikke goed, een beetje je hoofd leert leegmaken. Het is helemaal niet heel veel te denken dat dat heel erg zweverig is en... Uh, niet goed, maar het is gewoon iets heel normaals. Als je in de natuur al wandelt en je kijkt bijvoorbeeld naar de vogels, dat is ook wel een soort mindfulness. maak je gewoon je hoofd leeg. En, uh, nou, dat heeft mij allemaal geholpen. En uh, Uiteindelijk ben ik de, ook onder druk van de hulpverlening die uh, toch die antidepressiva gaan slikken. Want ik kwam maar niet over die drempel heen. En toen ben ik dus... Uh, uh, na zes weken ging ik me uiteindelijk... Uh, ik ging me geleidelijk aan beter voelen achteraf gezien, maar na zes weken dacht ik, hé, laat ik eens een wasrek gaan kopen. Heel raar voorbeeld, maar ik had dus weer zin om iets te doen. Want een depressie is in, dit, in, in die zin anders dan een uh, burn-out. Bij een burn-out dan heb je geen energie meer, maar bij een depressie is de zin helemaal weg. De zin voor het leven, ja, niks is meer zinvol. Nee. Dat maakt het uitzichtloos. En die zin kwam weer terug. Die zin kwam weer terug. Met een wasrek. Ja, met een wasrek wat ik gekocht heb, Ja. Ja, toen, uh, ja. toen opeens realiseerde ik me, ik ben eruit. Ja, dat ja, was geweldig. Ja. En je staat hier nu als een ja. zelfbewuste, ja. vrolijke, ja. Ja, nou, levenslustige vrouw? Ik, ik ben gewoon herboren daardoor, ik ben, alsof God me reset heeft. Het heeft me sterker gemaakt, zelfverzekerder. Ik had die vroeger nooit gestaan, zo. Ja. Maar, nee. nee dus dat is echt, ja, wat wat heb je geleerd van deze periode? Ik heb geleerd dat we heel goed inderdaad voor onszelf moeten zorgen en dat we niet. In, ik bleef heel lang in, de, in die relatie, die is inmiddels nu beëindigd, en dat was wat ik wilde dat het goed kwam. Maar dat was uiteindelijk. Ik ben eigenlijk uiteindelijk daar ziek van geworden, dus we moeten soms ook uh, reëel zijn en we moeten heel goed voor onszelf zorgen, denk ik, lichamelijk en geestelijk. Dus ook niet te veel stress. Want ik heb gewoon te veel stress gehad. Ik had veel te veel cortisol in mijn bloed, waardoor die uh, het stofje in je hersen waar jij het over had gewoon helemaal weg was dan ga je je heel raar voelen. En wat ik verder geleerd heb, is vroeger uh, begreep ik nooit zo goed uh, het lijden van Jezus. We zeiden altijd van, ja, Jezus heeft, kan in alles meevoelen. En dat, dat snapte ik nooit zo goed. Maar ik heb wel in mijn, tijdens mijn depressie me ook heel schuldig gevoeld. En ik was dus God kwijt. En dat heeft Jezus ook ervaren. Hè? Ik denk dat hij zich ook heel schuldig gevoeld heeft aan het kruis. Want hij had alle schuld op zich genomen. Hij, was heel, hij nam alle ziekte op zitten, hij moet zich een beroerd gevoeld hebben. En hij was God kwijt. Dus ik heb een klein beetje meer ook begrepen wat het lijden betekent van Jezus. Dus dat vond ik ook wel heel mooi. Ja. Dus je bent nog meer van hem gaan houden. Ja, ja nou ook, en ook meer hem gaan begrijpen. Ja, ja, ja nee, zeker. Nou, ja. Nou, wow. God is echt goed. Ja, absoluut. En ik wil ook iedereen bemoedigen om als je zelf in de depressie zit, om niet op te geven. Want het staat ook in de Bijbel dat we moeten volharden en dat we. Die eindstreef moeten we proberen te halen, maar dat hebben, moeten we met elkaar doen. Hè? Dat kan je niet in je eentje. Dus we moeten absoluut voor elkaar blijven bidden. En de mensen die om mensen heen staan, die in de depressie zitten, die, ja, die kunnen het beste gewoon blijven bidden en liefde en aandacht geven. En alle goedbedoelde adviezen niet doen, want dat slaat vaak de plank mis. Ja. Mensen zeiden ook tegen mij, christenen, je moet geen antidepressiva gebruiken. Dat moet je gewoon weggooien. Nou, het heeft mij eruit geholpen. Dus dat is een voorbeeld. Ja. Ja. Nou, nou, dus uh, ja, God is goed, absoluut. Amen. En, ik, en ik, uiteindelijk ben ik ook nog, dat kan ik nog even zeggen, in een pioniersgroep terechtgekomen in Betondorp, waar ik woon. En we zijn dus bezig daar een kerk te stichten. Dus dat is daarna gebeurd en tijdens mijn depressie werd er voor Betondorp gebeden. Dus wat ik daarmee wil zeggen is dat als je ergens in zit, dan is God vaak al bezig met iets bijzonders. Dus daarom moet je ook gewoon vasthouden, ja. niet opgeven. Precies. Ja. Want na iets, dat zei Pieter vorige week ook, na iets negatiefs, dan komt er ook iets positiefs weer. Dus, ja. ja. Dankjewel. Ja. Ik geef een groot applaus.